Over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der Graag en Jos Palm. Ja, goedemorgen en welkom bij wel de tweede aflevering van OVT in 2012. De roep om excuses klonk deze week weer eens, ditmaal omdat de regering in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog te weinig tegen de jodenvervolging heeft gedaan. En afgelopen najaar moest er ook excuses komen, toen niet voor iets dat nagelaten was, maar juist iets wat Nederland wel gedaan had, namelijk in het Indonesische dorpje Ravagade, waar praktisch de gehele mannelijke bevolking werd uitgeroeid. Wij hebben vanochtend Ewald van Vught gast, van wiens hand onlangs het nieuw zwart boek van Nederland over zee verscheen. Een vuistdik boek dat werkelijk vol staat met voorbeelden van dergelijke gedragingen van Nederlanders overal ter wereld. Eh, goedemorgen Ewald van Vught. Goedemorgen. We zouden nog heel lang door kunnen gaan met excuses maken. Hè? Ja, absoluut. Zeker. Dat, dat is, uh, uh, <laughs> dat is uh, Ik zou zeggen... Geen beginnen aan, nee, ze we ook wel gelijk excuses gaan maken voor wat we nog gaan doen, dan ja, ja. Uh, wat, wat dat dat dat zwartboek voor jou is, één grote verzameling uh, van wandaden en moordpartijen, niet alleen in de Oost, maar ook in de, de, de West en zelfs ja. in het zuiden van Europa. Ja. Uh, uh, onlangs uh, hebben we vorig jaar nog even aandacht aan besteed... Uh, had uh, het blad Quest een top 10 van grootste schurken in de Nederlandse geschiedenis. En daarin stond uh, uh, Anton van der Waals, de verrader uit de Tweede Wereldoorlog... op ja. de eerste plaats. Uh, wat zou jouw nummer 1 zijn? Uh, even heel even nadenken. Ja? Nou ja, de beroemdste is natuurlijk Koen. En dat blijft hij ook wel, omdat hij dus ook de grondlegger is... van het koloniale rijk, zeg maar. He, door ja. het uitmoorden van die bevolking op de Banda-eilanden. In de Molukken heeft hij de noodmuskaatmonopolie voor Nederland gekregen. Dus daar is de VOC toen opgebouwd. Dus als grondlegger... Zou ik hem kiezen? Jij zou Koen cool kiezen. Ik geloof dat hij dit tot tien op de vijfde plaats stond. Dus die, die maakt promotie door Ewald van Vught. Goed, straks praten we verder over dat zwart boek. En dat doen we na de column. En die komt vandaag van Nelleke Noordervliet. Ja, en daarvoor gaan we het hebben over... jawel, de Iron Lady, mevrouw Thatcher. Want namelijk aanstaande donderdag, als ik het goed heb... komt de film in première in heel Nederland te zien. En we gaan daarover praten, op vooruitblikken. Maar ook al kijken wat we ervan vonden. Want we hebben hem gezien. En we, dat zijn Peter Brussen oud engeland correspondent oud-columnist van OVT... en Anneke Rubberink, historica, die... Alles van mevrouw Tetsje weet. We gaan, nou ja, bijna alles, zegt ze nu. We gaan het er dadelijk over hebben. Nu laten we het nog even over wat het is. Ja, goed. Dat is allemaal het komende uur. En na 11 uur en het tweede uur van OVT... hebben we een aantal leden van de band Champagne Charlie op bezoek. Ze komen vertellen over een nieuwste CD... getiteld Hobo Science and Railroad Lines... met liederen over de rondtrekkende arbeiders in Amerika... en dan het Amerika van het begin van de vorige eeuw. En ze gaan natuurlijk ook een aantal van die liederen ten gehoor brengen... en tegen half twaalf tenslotte in het spoor terug... Het eerste deel van een tweeluik over een vergeten zedenschandaal... in ons voormalig Indië. Dat schandaal wordt trouwens ook beschreven in het boek van Ewald van Vught. Dat allemaal later, maar nu eerst uh, een fragment uit het nieuws van eerder deze week. An historic night in Iowa right now. Uh, I don't think there's ever been anything this close in the Iowa Republican caucuses. Take a look at this. See what's happening, how close it is between Rick Santorum, the former Pennsylvania senator, and Mitt Romney, the former Massachusetts governor. Uh, they are so, so close. Thank you so much, Iowa. <laughs> <laughs> Helaas, voor Santorum ging hier in Iowa uiteindelijk niet met de winst vandoor. Maar zijn verrassende prestatie is voor Romney wel iets om rekening mee te houden. Ja, dat was dus het startschot voor de Amerikaanse eh, presidentsverkiezing. Althans, eh, de verkiezing van de Republikeinse presidentskandidaat dan. En die was in Iowa. Maar hoe belangrijk is dat, Iowa, eigenlijk? Is het zo dat wie Iowa voor zich wint, straks ook eh, heel Amerika wint? Is dat wat de geschiedenis ons leert... En hoe belangrijk is de volgende uh, voorverkiezing... die in New Hampshire aanstaande maandag? Is die misschien nog belangrijker? Aan de telefoon hebben we nu Hans Veldman, Amerikanist en historicus. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die twee namen die we net hoorden. Uh, uh, Romney won het nipt van uh, Rick Santorum. Uh, wat, wat, wat zijn dat voor mannen? Eh... Uh... Nou ja, ten eerste de republikein. Ja, <laughs> ja uiteraard. <laughs> Daar uh, ja, ja. komen we nog wel. Maar ze worden uh, nu pakken. een beetje weggezet als één de gematigde en de ander een, een, een, een streng katholiek. Uh, ja, dat is wel een terechte uh, uh, karakterisering. Vooral uh, Romney, die voert al uh, nou, jarenlang campagne. Al eigenlijk zeven jaar. Hij heeft uh, in 2008 uh, ook, uh, ook meegedaan, te vergeefs. Het is een uh, zakenman. En een vertegenwoordiger van uh, zeg maar het uh, Establishment de Republikeinen, misschien wel van Main Street, Wall Street. En een man die campagne voert uh, met, uh, met het motto van, nou ik kan de economie redden, want ik heb ervaring in het bedrijfsleven en ik heb uh, ondernemingen geleid. Ja. En Obama heeft nog nooit zelfs een snoepwinkel geleid, dat zegt hij vaak. En uh, Santorum is uh, de, de bijbelman, de, de man die, die tegen... Ja, of die rechtsconservatief religieus uh, Bijbelstaat vertegenwoordigt en uh, uh, ja, de christelijke waarden uitdraagt in zijn campagne. En dan is die Iowa, wat natuurlijk een godvrezende staat is. staatje is, ja, daar is die wel uh, populair. Ja, maar wat, uh, wat, wat zegt dit nou dat, dat twee zulke tegenpolen eigenlijk allebei winnen in zo'n uh, zo eerste verkiezing? Nou, het zegt niet zoveel over hun, maar het zegt meer over die anderen die niet gewonnen hebben of die niet hoog op die lijst geëindigd zijn. Uh, uh, uh, Perry die, die is zelfs al naar Texas teruggegaan om uh, zich te herbezinnen of hij nog wel campagne voert. Uh, de, de dame Tukman dat is ook een, een rechtse dame, die, uh, die heeft... Uh, ja, de, de ja, toch wel de, alles aan in de wil gehangen. En uh, de Kinwits, de, de, de historicus onder de, de kandidaten, die, uh, ja, die houdt zich een beetje uh, tezijde. Maar die, die, uh, die moppert wel dat uh, ja, deze kandidaten toch niks voor de Republikeinen kunnen betekenen. Dus, uh, dat ten eerste. Nee, belangrijker is, is dat uh, uh, uh, de, de, de, de, de winnaar zo werd het mooi ook aangekondigd... Uh, won niet, maar slechts met zeven of acht stemmen uh, won van zo'n term. Dat, dat geeft aan hoe verdeeld die Republikeinen zijn, want... Uh, Romney die, uh, ja, die, die, die investeert uh, gigantisch in zijn campagne. Die, die voert al jaren campagne. geweldig geld geldmachine zit erachter. En dan nog slechts met zeven of acht stemmen ja. binnen. in zo'n uh, staatje waar je al jarenlang weet dat daar straks goed gaat plaatsvinden. Ja dat, uh, ja, dat illustreert wel veel. Ja, dan verlies je het van de eerste beste fundamentalist. die, geloof ik, met zijn eigen uh, oude roestige bus. Uh, zijn eigen ja. campagne schijnt, uh, schijnt rond te rijden. Maar Hans, de, de, dit, die verkiezing in Iowa. Schijnt, dat, schijnt, dat, schijnt, dat schijnt legendarisch te zijn. Dat schijnt terug te gaan op de Indianen. Het is, ja, het is ook kork dat is een uh, gesloten uh, of een openbare uh, uh, bijeenkomst. Dus iedereen mag meepraten in uh, schoolgebouwen of stadhuizen of, of, of waar dan ook, over, over de kandidaat. En mag openbaar zijn stem daar uh, te kennen geven. En inderdaad, dat, dat is uh, de is afkomstig van uh, de Indianen en die woonachtig waren bij de Grote meren. En op die wijze werd ook vroeger ook een, een stamhoofd uh, gekozen. Veel overleg, veel discussie. En uh, uh, dagen vergaderingen. Nou ja, dat is nu niet meer het geval, maar dat is wel de traditie van, uh, van Iowa. En dat is in tegenstelling tot de primary, die over uh, een dag begint in New Hampshire. En dat is een gesloten bijeenkomst en een gesloten uh, een verkiezing. Ja, maar dat, dat beginnen in Iowa. Want ik begrijp dat zowel Republikeinen als uh, de Democraten doen dat doen. Ja. Uh, waarom Iowa? Uh, nou, waarom Iowa? Dat is In de 20 e eeuw is dat uh, ingelost door een republikeinse uh, wet. En er is een afspraak uh, uh, gemaakt. Een verkiezingsafspraak afspraak. Ook tussen de Democraten en de Republikeinen. Het, het is een toevalstreffer. Uh, net als dat de, de New Hampshire ook een toevalstreffer is, dat die daar begint. Hoewel de staat New Hampshire een officiële wet heeft, dat zij altijd willen dat hun de, de voorverkiezingen uh, begint. Dus als er een verkiezingsoverzicht uh, uh, of agenda gemaakt wordt, dan staat New Hampshire erop, uh, dat zij als eerste de, de afstand mogen bezorgen. En dat is traditie en heel historische verklaring. verklaringen heeft dat. Dus dat is niet een hele diepe politieke of ideologische verklaring. Maar dat betekent, nou ja, goed, laat, laten we het daar niet over hebben. De, de, maar Iowa is toch ook belangrijk, hoop ik wel, want anders wordt al die toestand er niet opheen gemaakt. Zijn er nog pregnante voorbeelden van winnaars van Iowa die inderdaad heel Amerika voor zich wonnen? Ja, als, als je een, een uh, historische wetmatigheid moet ontdekken, dan, dan is het wel aardig dat degenen die uh, in Iowa gewonnen hebben, vaak ook wel president zijn geworden. Dus dat uh, geldt bijvoorbeeld voor uh, Bush 1, Bush 2, Reagan, uh, Ford, Gerald Ford, en dat geldt ook voor de... Voor de, de, de, de, de Democraten van Clinton en, en, en noem maar op. Dus in die zin is het wel een betekenisvolle staat. Dus dat, de symboliek is, is immens. Maar dat kan je ook weer, weer relativeren. Want als je ja, doe dat gaat, dan gaat, maar niet. Nee, nou, nee, nee, nee. niet. nieuw Dus niet. Dus, oké, nou, nee, dus, oké. Okay, okay, dus, Moet u horen, Hans, al... Degene die daar als tweede eindigt, ik ja. wordt ook vaak president. Dus, <lacht> <lacht> dus ja, u, roept u maar elke wet matigheid in de ja. weinigheid. Hans, nu ben je geloof ik zelf ook bij, één keer bij zo'n voorverkiezing geweest, hè? De, ten, ja. ten tijde ervan. Vertel eens, hoe, hoe was dat? Uh, ten tijde van, van Robert Doon. Dat uh, was het in de jaren 80, 1988. En dat was, ja, dat... Toen was IOM nog niet zo in het nieuws, ook, ook vanwege het feit dat uh, men nog niet die wetmatigheid ontdekt had, <laughs> dat het zo belangrijk was. Maar uh, dat was heel leuk, toen stond je daar langs in de, in de uh, weg en nou, het was een uh, godverlaten land. Het was alleen maar korenvelden en een hier en daar een graanschuur. Maar goed, en de enige woorden die je zag waren woorden die refereerden aan God, geen wegwijzering, maar het waren dat soort woorden. Dus uh, uh, je stond daar maar. Maar goed, dan kwam zo'n bus voorbij en dat was heel leuk, toen stond ik daar met een paar mensen. En uh, uh, toen kwam er een, een ja, echt een bus voorbij van Robert Dool en uh, het is misschien een be beetje te vreemd om het te snel te formuleren, maar die bus zag er zo uit. Volgens mij galde er muziek van Broers Prinsen uit in de luidsprekertjes. Er waren nog twee van die luidsprekertjes bovenop op het dak van de bus. En een van die luidsprekertjes, die, die hing er een beetje bij. Dat was zo'n armoedig gezicht. En toen zei een, een, een, een burger uit het dorp daar tegen mij van, kijk... ...Dol is links invalide en dat, dat zie je ook terug in die bus. Dat was, dat was een keiharde opmerking en, ja. uh, en uh, uh, iedereen schoot wel in de lach en ik kan het pas later door eigenlijk wat het betekende, maar wat zag je wel later in de media... ...in kranten en in, in, in uh, afbeeldingen over Dol zag je vaak, het waren natuurlijk door de democraten, was het allemaal gestimuleerd... ...dat die die uh, verlamde arm van Dol bedoelde die werd vaak afgebeeld. En, uh, en sommigen zeiden zelfs, dat is niet presidentieel. Ik bedoel, zo wordt over om gesproken. Dus dat, dat ja, hoe ze naar die, die, die kandidaten kijken, dat is wel uh, heel apart. Men ziet het echt als uh, ook een beetje folklore moet ik zeggen. Ja, maar dat is de Amerikaanse manier van voeren, zullen we zeggen. Zeg Hans Veldman, bedankt. We horen je vast in de komende campagne nog een keer bij ons in de uitzending. En uh, voor wie meer wil weten, lees het nieuwste boek van Hans Veldman... Verscheurt Amerika, waarin ook allerlei eigenaardigste vinden is... over eerdere <coughs> Amerikaanse presidentscampagnes. Dank wel. Het is tijd Back into Great Britain. The Falkland Islands belong to Britain. And I want them back. If we are going, we have to go now. Ja. Zo klinkt Meryl Streep die Margaret Thatcher speelt. Want volgende week, donderdag, is het zover. Dan gaat de film over de Iron Lady in première. Thatcher dus. Ze werd geboren op 13 oktober 1925 in het stadje Grantham als dochter van een kruidenier. Ze studeerde chemie in Oxford en werd in 1959 gekozen in het mannenbolwerk dat het Lagerhuis heet. Thatcher was de eerste vrouwelijke leider van de Britse conservatieve partij en ze was tot op heden de enige vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk dat ze van 1979 tot en met 1990 met strenge hand leidde. Thatcher regeerde om precies te zijn 11 jaar, 6 maanden en 26 dagen en ze is daarmee ook de langstzittende regeringsleider uit de Britse historie. Ja, kortom, hoe je ook over haar politieke betekenis denkt... Thatcher is een fenomeen. En een fenomeen verdient een film. En om over die film en dat fenomeen te praten... zit ik hier, we zeiden het al aan het begin van het programma... Oud-Engeland-correspondent en voormalig OVT-columnist Peter Brusse en historica en Thatcher kennen Anneke Ribberink... van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dat laten we maar gelijk ook even duidelijk zeggen. Afgelopen week zagen jullie, net als ik, de voorvertoning... en maar even simpel beginnen... Uh, wat, wat ontroerd, geïrriteerd. Uh, vertel, eerste reacties. Uh, want emoties zijn heel belangrijk tegenwoordig in het openbaar. Dus uh, de eerste reacties, Peter. Ik vond het een prachtige film. Ik vond het heel integer. Hij uh, was eerlijk. Uh, nergens een karikatuur. Ik was een beetje bang, omdat ze daar als de demente vrouw werd afgebeeld. Die dacht, ah, verdamme, dat moet je niet hebben. Dat, hè. Maar dat is helemaal niet het geval. Het was heel mooi. Het was heel, zoals de Engelsen zelf zeggen, very compassionate. En uh, ik was zeer onder de indruk ja, hoe evenwichtig ze die film hebben kunnen maken. Want ja, je hebt de mensen die haar echt als een heilige beschouwen. En er zijn ook nog altijd mensen die haar als een, de duivel als een monster bekijken. Ja. Ja, we ik moeten, heb altijd een de gehad ja, hoor, dat we, moet ik zeggen. We, we moeten dat uitleggen even. De film begint met Tetsje als een oude, breekbare, eenzame dame... die een eitje zit te pellen en een pak melk koopt... uit een verzorgingshuis ontsnapt om een pak melk te kopen... zich verbaast hoe duur dat is... En je, je ziet Tetje, maar het zou als het ware je eigen moeder kunnen zijn. Dat is een hele slimme truc van de makers, want daardoor ga je empathie voelen, sympathie voelen. En vandaaruit wordt er steeds teruggeflitst naar haar carrière vanaf het begin tot het eind. Anneke, wat ik is dat inderdaad een, een, een, een toelaatbare slimme truc? Wat, wat vond jij ervan? Ja, ik vind het zonder meer toelaatbaar. Kijk, zij is dement, dus waarom zou je haar niet als demente vrouw uh, schilderen... en van dat perspectief uit die flashbacks geven? Maar wat ik wel vind, ik ben minder enthousiast dan Peter... ik vond het niet zo'n geweldig goede film eigenlijk. En niet... Ik vond het als... Uh, op zich vond ik het feit dat ze als demente vrouw wordt afgeschilderd... en dat dat dat perspectief bepaalt, vond ik goed. Prima, geen enkel bezwaar tegen... En dat heeft ook, ja, ik vind Meryl Streep werkelijk fantastisch. Dat is natuurlijk zo'n actrice, maar die kan, kan, wat mij betreft, iedere rol aan die ze speelt. Dus die is altijd goed. Dit doet ze ook weer prima. Maar ik vond het, uh, het, het hele episode van dat ze dement is, vind ik veel te lang. Ik, uh, ik ja, had, het neemt zo'n 30 tot procent van de film in beslag, denk ja, ik, als je uh, zelf gaat zitten te rekenen. Ik vond spelen. het op een gegeven moment zelfs saai worden. Ik, ik betrapte me erop dat ik, dat ik verveeld was. Ik dacht, ja, wanneer komt de actie? Hè, wanneer zien we nou echt Zetje in vol ornaat, zoals ze was, de, de, de, de carrière politica enzovoort. Dat had ik het, het ik is a, van waar, van Er had veel meer actie ingezeten gezeten, ja, uh, het, ja. ver, het verhaal had veel maar, mooiere ja, elementen die, die, je, die je ja. miste. Ja. Het is vooral een beetje lange aanloop wellicht, Peter, want, want het duurt inderdaad een minuut of 10, 12. voor je eigenlijk een keer dat verleden induikt waar je op zit te wachten. Toen zat ik zelf nog te worstelen met dit idee van: ik word heel kwaad om zo'n dement mensen hier af te beelden. Maar geleidelijk aan ging dat heel weg en toen werd ik echt ja, ik werd gegrepen ja, door Meryl Streep. De manieren, de gebaren en de pasjes en die stem, hoe die langzamerhand ook veranderde. Zoals die bij Thatcher zelf was. Ja, ik vond het ongelooflijk. Ja. Ja, we, we gaan even luisteren. We gaan even luisteren naar Thatcher. APPLAUS Mr. Chairman, Mr. President, ladies and gentlemen, I stand before you tonight in my red star chiffon evening gown. My face softly made up and my fair hair gently waved. <laughs> The Iron Lady of the Western World. <laughs> <laughs> eh, weet je, we, doen, well, we luisteren nog een keer naar het tentje. Kom maar. The right honourable gentleman knows very well... that we had no choice but to close the school. Oh. <laughs> so, because, great. because his union paymasters... have called a strike deliberately to cripple our economy. Teachers cannot teach when there is no heating, no lighting in their classrooms. No. And I ask the right honourable gentleman whose fault is that? No! No! Methinks me, me, me, me the right honourable lady doth screech too much! No. <laughs> and, and, and if she wants us to take her seriously, she must learn to calm down! <laughs> Honorable gentleman could perhaps attend more closely to what I am saying, rather than how I am saying it. He may receive a valuable education in spite of himself. <laughs> Goed, dat was dus tweemaal Thatcher, eenmaal in 1976... bij een diner van de conservatieven... waar ze reageert op haar bijnaam van Iron Lady. En eenmaal horen we haar als ze begin jaren 70... als minister van Onderwijs reageert op de kritiek van Labour... en uitlegt dat het niet aan haar ligt dat het zo slecht gaat... met het onderwijs, maar aan de vele stakingen... waardoor de schoolgebouwen koud zijn en onderwijzers hun werk niet kunnen doen... en waar ze vervolgens kritiek krijgt van Labour... dat ze moet leren een beetje uh, kalm te worden... Ik ga niet vragen welke van de twee de echte was, want dat weten we hier aan tafel natuurlijk. Althans, degene, de kijkers onder de film. Maar we kunnen het even aan Elke Noorderfliet vragen: Nelke, welk fragment was nou de echte tetje? De eerste of de tweede? Oh, verdraaid. Uh, Had je het verwacht? <coughs> nou, Ewald van Vught dan ja, misschien. Ik dacht ik dat... Meteen... De, de, de, nee, zeg jij maar, Ewald. Wat nou dan? ja, nee, ik, zag, ik dacht dat de eerste is de echte. En de D tweede is... De, uh, dacht ja, dat dacht ja. jij ook ja, in elke noorden, ja, vriendin. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nee, nee, nee, nee, precies. Nou, dat ik dacht... Paul, heb jij nog iets? Ik denk precies andersom. Ik denk dat de tweede... Uh, dat dat de echte is... Uh, met al dat geroep doorheen, nee, want dat, dat is te onbelangrijk om in zo'n film te stoppen, zoiets. Goed, uh, schat ik uh, in. Terwijl Peter, de Iron Lady, dat zou te mooi uitkomen uh, als dat de echte was. wij even wie de echte was, Doe, het. De, uh, Doe het, Jos. Ja. Nou, de eerste was natuurlijk de echte, de tweede was uh, Meryl Streep. Ja. Ja. Uh, welke de stem was, de... was veel hoger, hè? Ja. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Welke dus, was de beste, ja, het... Peter? Het... Uh, Of Anneke? Welke was de beste, Thatcher van deze twee? Ik vind ze allebei prima, want het zijn twee kanten van Thatcher die ze allebei had. Het eerste fragment duidt heel sterk aan haar spelen met vrouwelijkheid, haar uiterlijk, waar ze trots op was. Want ze was niet alleen de Iron Lady, ze was ook de vrouw die perfect gekleed, gekapt, euh, mooi eruit zag en dat ook, daar ook trots op was. En flirten. En, en flirten. En is enorm ook. flirten. Dat ja. komt toch eventjes ook in de ja. film komt dat te ja. paard. Dat ja. ze dan met het knoopje van haar baljurk dat daar mee gevroezet wordt. Want het is bekend dat als het spannend werd Kabinetzittingen, dat zij dan wel eens een knoopje losde van haar blouse en een beetje begon te bewegen, ja. ja. Dus dat was ja, het. ja, dat deed zij ook zelf gezegd Ik heb nooit bij een kabinetzitting aanwezig ja, ja, mogen ja, ja, ja. zijn. Maar, we we maar Ellen Gard, ja, ja. onder andere. Nee, dat, dat, dat, dat, ze, ze flirtte daarmee. En mensen ook zo even gezellig, zo even een handje pakken en zo. Nee, dat, dat, dat, dat deed ze zeker. Er was ook eigenlijk altijd één minister verliefd op de hè? Dat, dat echt waar? Ja, ja, ja. echt. echt ja. De, de, de men, ja, de, ze had een enorme appeal, ook seksappeel had ze ja. Maar ze bleef Dennis wel trouw. Ze Dennis, totaal helemaal trouw ja. Maar bijvoorbeeld Larkin, de beroemde dichter, ja. die, die toen zij premier werd, uh, dat hij ook schreef van ja, ik vroeger droomde ik nog wel eens van de koningin, maar nu iedere nacht van Margaret Thatcher. Maar even, even dat, dat, er zijn hier mensen aan, de aan de tafel die dat niet geloven. Ja. Ja. Maar die laten we even, even tot dus rust komen. <lacht> Goed, Burl Streep, ze, vonden we dat ze het goed deed? Uh, uh, het loopje bijvoorbeeld, schijnt ook heel moeilijk te zijn. Het ja, loopje van Titchum. Ze wachtelde een beetje, hè. Ze wachtelde een beetje. En dat deed ze zo goed na, ja. En het, het, ook, ook ze was klein. Het had iets van een, had iets van een eend, had ze. En uh, ja, het is prachtig als je ze dan weg zag lopen. En dat deed ze zo goed na, ja. De stem vond ik even lekker. Als je ja, ja, net ja, hoorde, en is er verschil naar voren. Ja. En ze heeft ook ja. al die. Want die door de jaren is, is die stem ja. veranderd. Ja. He, die ja. is er met heel, heel veel les gehad. Want eerst was het heel schril, die stem. En dat was op het hysterische af. He, toen ze nog van de, de Milksnatcher, Thatcher, de Milksnatcher. Maar langzamerhand is dat dieper geworden. Het kreeg ze veel meer dat, dat gezag. Ja. Anneke, je, je ziet allemaal lovende woorden. Jij zei al dat je de film wat minder vond, maar Meryl Streep eindelijk ook geweldig, ook wel Stetcher. Ja, ik vind Meryl Streep, ze lijkt zelfs op een gegeven moment op Thatcher. Dat, dat, die doet het echt prima en je kunt ook merken, ik heb ook interviews met haar gelezen... dat ze zich zo ingeleefd heeft in deze rol. Zo iedere, iedere videoopname van Thatcher heeft bestudeerd, dus dat, dat is echt geweldig. Dat heeft ze echt heel goed gedaan en ik vind zonder meer dat ze, dat, wat dat betreft, dat gedeelte... Uit dat oogpunt, het bekijken, heel erg waard is. Ja. Ja. Weet je wat we doen? We gaan nog een keer naar Tetje luisteren. Maar we gaan dan naar Tetje luisteren als uh, jonge Tetje. En, ze, en het, naar het moment dat ze het huwelijksaanzoek krijgt van Dennis. Oh ja. Margaret, wil je marry me? Yes. Ja. Ja. Ik you so much, but maar ik zal nooit een van die vrouwen zijn, Dennis. Who stays silent and pretty on the arm of her husband. Or remote and alone in the kitchen, doing the washing up for that matter. We'll get a help with that. No. One's life must matter, Dennis. Beyond all the cooking and the cleaning and the children. One's life must mean more than that. I cannot die washing up a teacup. I mean it, Dennis. Ik zeg dat je begrijpt. Dat is waarom ik je wil, mijn En de Dennis de Was. En ondertussen drogen we allemaal onze ogen hier in de studio. Wat een scène. Dit was overigens niet Meryl Streep. Dit is Alexandra Roach, die de jonge Tetje speelt. Um, ze zegt ja, alleen maar als zij haar gang mag gaan, haar carrière mag maken. Dat ja. Dit is toch eigenlijk de voorbeeld voor heel veel vrouwen. Of dit is een vrouw die haar eigen gang gaat. Dat weten we allemaal natuurlijk al, maar dat, dat, dat komt in die film toch zo mooi tot uit. Ja, of niet? Uh, zij is een vrouw die altijd uh, van het begin af aan uh, één doel heeft gehad. Ze wilde de beste politica worden die er maar was. En ze wist ook dat ze dat kon. Maar het is ook een vrouw die niet alleen voor de eigen carrière gaat... maar ook een bepaald idee heeft, idealen heeft. Ze wil Groot-Brittannië... wat volgens haar volstrekt in een slop uh, ligt in de jaren zeventig... dat wil ze hervormen. En daar is natuurlijk voor een groot deel ook in geslaagd. Of je het nou goed vindt of slecht vindt. Maar ze heeft het al gedaan. En dat waren haar twee pijlers. Haar eigen carrière, maar ook het ideaal wat ze voor zich had. Ja. Ja. En natuurlijk, ja. wat in die film ook zo mooi naar voren komt... en ik weet niet hoe waarheid getrouw dat is... ze is de dochter van een kruidenier. En dat is heel belangrijk. In de film is een scène dat haar vader zegt in de oorlog van... wij Engelsen, wij zijn een volk van kruideniers... daarom hebben nog Hitler, nog Napoleon ons op de knieën kunnen krijgen we zijn onverslaanbaar, want we zijn kruideniers. Is dat, was, is dat inderdaad zo ja, belangrijk voor ik haar? Wil echt, je kunt Fetcher niet begrijpen... als je niet weet dat zij een kruideniersdochter is... uit een nee. klein, beugelijk milieu. Zeegodsvrezend, normen en waarden. En dat was het. Zij had ook enorm de pest aan de, de establishment van de conservatieve partij. He, dat was een, een paternalistische partij... met veel landadel, noblesse oblige... zorg goed voor je personeel en dergelijke. Maar Dat is de kracht van de conservatieve partij nog steeds. Dat, dat wilden ze niet. Die mensen heeft ze ook allemaal stuk voor stuk weggevaagd. He, Carrington, Pim, noem ze maar allemaal op. Be, uh, dat soort ministers, die waren liberaal. Die, maar zij wilden het niet. Of schoon, aan de andere kant... Als mensen iets fout deden, zoals die minister die ineens een kind verwekte bij zijn secretaresse, heeft ze hem altijd gesteund. Dat deed ze ook weer. Maar ze was heel preuts, een heel eh, grapjes... Uh, ja, dat, dat, dat, dat begreep ze niet. Er zijn talloze anekdotes over dat zij toespelingen niet, niet door had, nou, dan moest iedereen natuurlijk erg lachen. Hè? Zo van, uh, <lacht> everyone needs a Willie. White Law, en dat was haar uh, vicepremier. Nou, Willie weet we, is, is he? iedereen heeft een piemel nodig, of zoiets uit. Maar... Iedereen moest er heel erg lachen. Behalve zij, ze wist niet waar ze het over had. Ja, maar het behalve... ging ook van twee kanten. Hè? Want <laughs> ja. zij had dan een rekel aan die, die landadel... en die hogere nobility van de partij. Ja. Maar zij keek op haar neer. ook. Die mensen keken ook op haar neer. Dat komt ook nou, uit die film natuurlijk prachtig. Ja. Hè? Van, uh, ja. dat, dat ze steeds ook zei: laten we de heren onder elkaar verder gaan... En... Ja. Hoe zij zich dan toch... Ja, niet alleen als vrouw, maar ook als uh, afkomstig uit die... als Kruideniersdochter. Ze heeft een dubbele, een dubbele Op een gegeven handicap moment, eigenlijk. Toen zij pas uh, leader of the opposition was... toen noemden ze haar ook achter haar rug Hilda, haar, haar tweede naam. En het was geen compliment. Het ja. was echt zoiets van een, een nare bijnaam die ze haar achter haar rug gaven. Hilda. Ja. En Marcus, waar komt dat van? Marcus, Marcus, Marcus Hilda? Hilda heet ja. ze. Want ja. ja. eigenlijk is het natuurlijk... Engeland is het een land waar juist traditie en adel en standsverschil heel erg leeft. Het, het, Nederland is eigenlijk veel meer een Kruideniersland, toch? Of een, een, een burgerlijk land of ziekenhuis. Ja, we zijn weer ja. een handelsland, hè? Ja, ja. Zijn handelsland ja, allebei handelslanden, ja. dus, ja. dus ja. misschien dat ja. daar de overeenkomst ligt. Ja, maar die conflicten. instituten, ja. die, de, de, daar, daar, was, daar was ze tegen. Ik bedoel ja. dat ja. ook met de, dus ook de, de, de, de kerken, de, de Anglikaanse kerk, want ze was... Niet Anglikaans is dat eigenlijk. Later is dat geworden... maar dat is er altijd een beetje vreemd gebleven, die verhouding... tussen die methodistische afkomst en de Anglikaanse kerk. En kijk maar wat ze daar met de universiteiten, Oxford en Cambridge. Maar toch, en dat is toch het merkwaardige van die vrouw... die er blijft mij intrigeren. Ze heeft heel veel goed gedaan door dingen te vernietigen. Ik bedoel, de kunst is gaan bloeien in haar tijd... Toneel, film, ja. uh, software, uh, kunst. Punk. Punk. Ja. Dat was ook dankzij haar, geloof ik. Ja. Ja. Ja, nee, ja, maar het ja, ja. David Hare. Ja. Allemaal ja. omdat ja. zij zo ja. ging bezuinigen en zo. Ja. Dus nou, dan dan kunnen dat... we hier ook nog wel wat hoop hebben, misschien. Ja, ja precies. Ja. Ja, dat dat ja. geloof ja. ik ja. zeker. Ja. Maar dat is dat hele rare, natuurlijk. We ja. concluderen dus voorlopig maar even dat ze in zekere zin een revolutionair was. Maar nou, als je naar die film kijkt kun je natuurlijk ook afvragen... in hoeverre, en dat is ook kritiek erop mogelijk... ze is neergezet als een soort historische legende... op één lijn met Churchill als het ware. Dus als je sociaal drama zoekt, vooral niet naar deze... Dus, dus die werkelijkheid is in deze film niet te vinden. Ja. Is dat een bezwaar? Anneke Rübbering. Uh, ik vind het uh, in zoverre een bezwaar dat je... je krijgt natuurlijk wat oppervlakkige scènes... van wat ze nou politiek tot stand heeft gebracht... en uh, veel geweld en dergelijke zie je ook... En wat eigenlijk de achtergronden van haar politiek waren, die zie je niet. En je ziet inderdaad niet de kant van de, de sociale ongelijkheid en de enorme armoede, de werkloosheid die ze creëert. Maar ze zie, je ziet ook niet inderdaad, wat Peter ook al aangeeft, ja. de dingen die ze ten goede heeft veranderd. Want ja. er is ook heel veel discussie over onder historici. Het is niet alleen maar slecht wat ze deed. En men is er ook niet, niet helemaal uit. Maar uh, het wordt niet, dat komt niet uit de film. Dat maar zie je niet maar toe, is ja. dat een goede verandering wat Peter zei? Want ik begreep eruit dat door alles kapot te bezuinigen, dat daardoor uh, mensen weer eigen initiatief moeten gaan nemen. Nou, dat zijn de, de mensen alleen zelf die dat veranderen. Heeft ook ja. natuurlijk zaken als de dienstensector en de financiële sector, heeft ook echt gestimuleerd. En Dat is ook op een gegeven moment ook de kracht van Engeland geworden. Het is natuurlijk voor een deel bezuinig op die oude industrieën. Maar het is ook gewoon stimuleren. wel. Ja. Dat heeft ze Weet ook gedaan. Wat we doen. Ja. Want we gaan hier natuurlijk. Wij zijn niet in staat met z'n allen, ja. hoe wij zo ook met z'n allen zijn om een echte afweging te maken over de historische en vooral sociaal-economische betekenis van mevrouw Tetje. Althans, of het moet iemand van ons ernstig tekort doen. Um, laten we nog één keer naar haar zelf luisteren. Voor we, en, en dan gaan afronden. Hier komt mevrouw Tetje nog één keer. En nu. All levels of income are better off than they were in 1979, but what the honourable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. And what a policy! the is liberal Ja, goed, dit was dus mevrouw Thatcher op het eind van haar carrière in 1990 als ze aan de Liberale oppositie uitlegt dat zij Engeland heeft behoed voor de ondergang die het socialisme ongetwijfeld zou hebben veroorzaakt. Je, je zit al een vuist te maken, ja, Maar ja. toen was, je, was het. de hand... Of ja. Nee, ja, de vuist. Toen ja. kwam dus uh, Jeffrey Howe, die echt de dolk in haar rug stak. En toen was het afgelopen met haar, ja. En bedoel, ze is ook ja, echt als een drama, een Shakespeareans drama... is ze echt om zeep gebracht. En dat is die film ook natuurlijk. Kijk, Kijk, die dus film ook. Dat heeft ik bedoel, het, het was haar hoogmoed en dat ze echt zo eenzijdig werd. En haar minister zei, die er altijd trouw gebleven waren... een van die weinigen die aan hebben mogen blijven... Die zei, het kan niet meer. Het kan niet meer. En nu is het afgelopen. En ook zo'n fantastische speech in het Lagerhuis... zegt over zijn twijfel tussen de loyaliteiten aan zijn leider... aan het land. Prachtig. En uh, toch is het afgelopen jaar... Een Shakespeareanse drama voorbij goed en kwaad eigenlijk... over iemand over wie zoveel kritiek op haar sociale beleid is geweest. Anneke Rubberink, de Thatcher-haters, moeten die ook naar deze film? Ja, Thatcher Liefhebber en Thatcher Haat, dus moeten allebei gaan kijken. Ik denk niet dat de controversie voorbij is, ik denk dat daarvoor Thatcher nog te vers is. Maar het, ik denk wel dat het uh, zonder meer een hele mooie ervaring is. Absoluut, gaan kijken. Ja. Goed, Peter Brussen, Anneke ja, Ribberink, ja. hartelijk dank voor jullie toelichting bij dit ja. uh, verbazingwekkend interessante film. Oké. Okay. Dan is het nu tijd voor de column, en die komt van, uh, u hoorde al, Nelke Noordervliet. Vrouwen aan de macht hebben niet zozeer een probleem met de macht als wel met de manier waarop ze vrouw zijn en macht hebben. Ik leg het uit. Er bestaat een zekere conventie over vrouwelijk gedrag. Die conventie gaat van het pruilende kindvrouwtje... tot de provocerende popster. Ze spelen alle met elementen als verleiding, onderschikking, uitdaging. Kleding en kapsel en gedrag zijn daarop afgestemd. De rol van vrouwen door de eeuwen heen was vooral die van vrouw. Uitzonderingen daar gelaten. Een vrouw aan de macht was per definitie de uitzondering. Daar was geen gedragspatroon voor aanwezig. Koningin Elisabeth I. van Engeland werd The Virgin Queen genoemd. Niet omdat ze maagd was, maar omdat moederschap en echtelijke verhoudingen een onderschikkende rol inhouden. En een machtige vorstin moet allereerst met dat imago afrekenen. Katerina de Grote van Rusland deed dat op haar eigen wijze. Ze was medeplichtig aan de moord op haar tamelijk gekke echtgenoot... en begon vanaf dat moment haar rit naar de macht, letterlijk. Ze snelde in een nachtelijke rit te paard naar Petersburg om de troon te claimen. Ze nam vele minnaars, maar trouwde er niet één. Oh. Als ze genoeg van hen had, scheepte ze hen af met kostbare zilveren serviezen... en een landgoed in een afgelegen streek... Ze liet zich graag afbeelden met een bondmuts op en in de jas van een huzaar. Het vrouwelijke element moest worden onderdrukt en mannelijk gedrag moest worden geïmiteerd. Vrouwen met politieke macht in de moderne wereld kiezen ook voor een mannelijke signatuur in kleding en uiterlijk. Verzorgd, maar allesbehalve frivol of modieus. Condoleezza Rice vormde daarop een uitzondering met haar stilettohakken... die haar onmiddellijk de niet erg welkome bewondering van Gaddafi opleverden. Angela Merkel en Hillary Clinton zijn de meest troosteloze voorbeelden van neutraliteit. Ze dragen altijd een broekpak als een hobbezak in dramatisch onflatteuze kleuren. Ongetwijfeld zijn die pakken bedoeld om problemen bij lopen en zitten te vermijden... Of ligt het aan hun benen en heupen? Van Hillary vermoed ik dat ze een onderstel heeft als een locomotief. In principe niet erg vrouwelijk of verleidelijk en daarom eigenlijk best toonbaar. Had ze mooie benen, dan moest ze die zeker verbergen. Angela Merkel zou best een vrijgevormde kuiten kunnen hebben en ze daarom bedekken. De enige keer dat ze zich vertoonde met een ruimhartig decolleté, dat haar welgevulde boezem en diepe cleavage liet zien... kwam haar slecht te pas. Het commentaar was niet van de lucht. Haar macht slonk. De haardracht van de twee genoemde dames is van een monumentale saaiheid. Let maar niet op mij, ik ben wel vrouw, maar je merkt er niets van. Hillary Clinton liet als een soort compromis haar haar groeien. Had ze aanvankelijk een fris gekapt kort koppie. Opeens moest het lang... En het haar van Hillary verdraagt dat niet. Het hangt in slierten langs haar gezicht... en benadrukt de vermoeidheid van haar trekken. Als ze het in een staartje wegsteekt, zoals toen ze in Myanmar was... ziet het er wel weer beter uit... maar dan is het weer te meisjesachtig en te kinderlijk. De opzet van vrouwen met macht zich te manifesteren... als een soort onzijdig type mens... is een treurige onderstreping van de conventie... dat een vrouwelijke vrouw geen macht kan hebben. Nee... Dan Margaret Thatcher, die had stijl en lef. Die, die droeg rokken, die droeg hoeden en bovenal, die droeg een tas, een echte damestas, waarmee ze een enorme zwieper kon uitdelen. Dat is pas macht. Ja. ja, ja, ja. Peter Busserwee ja. gelijk ja. Van, want Peter wil ja. alles, alles van dat tasje, maar dat heeft ons ja. al een keer in een andere uitzending verteld, dus dat gaan we niet doen. Ja. Uh, even, voor, even voor duidelijkheid, ik zag zowel, ik heb even mee zitten kijken bij Anneke en bij uh, Nelleke, Jullie hebben allebei een prachtig zwart dames tasje. Jullie zijn echt van die dames met tasje. Ja. Dat is jullie ja. carrièrevoertuig. Dus. Ja, je je, je ja, moet je toch een tas bij, hè? Ja. altijd een bij. Ja. Je. Heel makkelijk een tassen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Lelijk bedankt. Ja, een petje <coughs> voor iedere gelegenheid. Ja. Ook om mee te slaan. Goed, ondanks verscheen, nieuw zwart boek van Nederland over zee, geschreven door Ewald van Vught. Het is een heel uitgebreide bewerking van een eerder verschenen zwart boek. En de ondertitel ja. luidt uh, Wat iedere Nederlander moet weten. En dat is heel wat, heel wat, want dit nieuwe zwartboek telt bijna 600 pagina's... waarin de avonturen van Nederlanders elders in de wereld worden beschreven. En dan met de nadruk op de wandaden van die Nederlands Ewald van Vught. Uh, nogmaals, goedemorgen om te <kuggen> beginnen. Uh, hoe nieuw is dit nieuwe zwartboek? Uh, is het een stuk dikker geworden dan de vorige? Ja, het is bijna twee keer zo dik als, als de vorige. En ik vond het wel uh, ja, enigszins ironisch om dus te zeggen... een nieuw zwartboek, uh, dat het... Uh... Dat het maar doorgaat. Als je dus blijft spitten in die archieven... dan uh, wordt het alles maar dikker. Ik had het nog makkelijk nog veel dikker kunnen maken. Ja, ja. dat is misschien over een jaar of acht nieuw, nieuw zwart boek. Ja, die wil <laughs> nieuw zwart Ja. Goed. Uh, als, als, het, als het gaat over uh, uh, Nederlanders over zee uh, en de koloniale tijd, dan gaat het bijna altijd en de misdragingen over uh, de, de, de VOC en in mindere mate de WEC. Maar jij begint al veel eerder. Jij begint al de tijden van de kruistochten. Toen haalden we ook al dingen uit in het buitenland. Ja. Ja. ja. Toen bestonden we nog amper. Dat kan niet. Nee, maar dat is dus ook dat is het, het hoofdstukje of hoofdstuk. Dat heet uh, uh, Verschijnen op het wereldtoneel. He, dus de, als de, de eerste Nederlander die historisch, die, dus met naam, die met naam bekend is, dat is Hayo van Wolverga. Dat is de man die heeft uh, de vaandeldrager van de Sultan doodgeslagen. En dat was dus ongeveer in. Uh, in 1200. Ja, en dan in die, in die 13e eeuw dan, uh, als Nederlanders met schepen... dat het Middellandse Zeegebied ingaan, dan gaan ze ja. naar, houden ze daar ook wel behoorlijk uh, huis. Ja, dan houden ze ja. daar al behoorlijk huis. Maar dat was dus een onderdeel van de kruisvaarders. Hè. Dus ze doen mee uh, met, uh, ja, met de kruisvaarders. Ze met schepen de Middellandse Zee op in de 12e en 13e eeuw, ja, dat mee. Deden ze Nee, Dat deden ze volop. <laughs> dat is, uh, nee, werkelijk. Ik bedoel, ja, dat ja? is, ja... Ze gingen dus op een gegeven moment. Uh, dit, dit kan je dus, uh, ik bedoel, uh, dit, dit lees je, uh, hoe heet dat boek? Dat is Historia Dam Damatiana. He, dus dat uh, Olivier van Keulen, de domheer van Keulen, die heeft dat boek geschreven. Dat is wanneer de Nederlanders dus als Nederlandse natie op het wereldtoneel verschijnen. De eerste kruisvaarders, uh, dus uh, rond uh, 1100. Uh, die, daar doet Nederland nog niet mee. Uh, althans, er zijn geen sporen van bekend. Maar met dat boek van, dat ze dus die stad in, in Egypte helpen veroveren... dan verschijnt Nederland op het wereldtoneel. En ze gaan dan met kogerschepen. Uh, langs de kust van Europa de Middellandse Zee in. En, uh, dit kun je heel mooi nalezen in een van de mooiste... en uh, de, de eerste uh, Nederlandse cultuurhistoricus door Buskenhuwet... Het land van Rembrandt. En ja. dan, eh, dan gaan ze daar dus al meteen behoorlijk aan de slag. Ja, en, en Busken Huet, eh, citeer jij, die beschrijft de Nederlanders dan als... ten opzichte van de Mohamedanen die een veel hogere cultuur... Zeg alsjeblieft niet Mohamedanen. Dat is een van de dingen, daar kan ik, daar kan ik bijna niet tegen. Ja. Uh, nee, maar, maar zo, zo beschrijft uh. Buskenhuet het. Ik citeer het zelf uit jouw boek. Oké, okay, nee, voor, ja, voor Busken Uwet zijn ja. het Mohammedanen. Maar voor, ons, maar voor ons zijn het geen Mohammedanen meer. En dat bedoelde Busken Uwet positief, hoor. Ja, ja die toen, niks toen wisten, ze, toen wisten ja. ze niet beter. Ja. En maar, hij beschreef ja. ons als de hottentotten van het noorden, las ik in jouw boek. Ja, ja. de bosjesmannen van het noorden. Ja. Dat, uh, dat ze dus uh, er niet tegen kunnen... dat die cultuur al zo veel verder ontwikkeld is dan de onze. Toen in die tijd... Ja. Dat geeft hij aan op die manier van. Uh, maar goed, ja, de hotspotten van het noorden. Maar goed, het, het, het, het, het ware verhaal van uh, het overzee te keer gaan. dat begint eigenlijk toch iets later. Hè? In dat de begint tijd, later. Uh, zeg maar, rond, rond 1600 als de eerste scheepvaten. Ja, uh, ja inderdaad, in natuurlijk. Die van de Oost ja. Hoewel dan ook het de alle, de allereerste begin wat jij beschrijft. op Bali bijvoorbeeld. daar gedragen we ons nog redelijk hoffelijk. Hè? Daar nog wel, maar ja. dat kwam omdat de Balinezen zo ontzettend hoffelijk waren. Uh, want de eerste keren dat ze op Java zijn... dan uh, proberen ze dus uh, lading te krijgen. En dan gaan ze meteen uh, met kanonnen te keer. Uh, dat was het grote ding. Hè? Dus de Europeanen voor de Nederlanders waren er natuurlijk de Portugezen. Mm -hmm. Daardoor is deze editie ook uh, omvangrijker geworden. Omdat ik ook schets hoe dat de Portugezen, de grondleggers zijn van het Nederlandse, het Nederlandse koloniale rijk. En dat grote, het grote ding is dus vergeleken uh, met de Aziaten... dat uh, de Europeanen kanonnen hebben. Het kruid, kruid, uh, uh, kruidwapens. Ja, en, en uh, waar, waar kwistig voor gebruik wordt gemaakt. Daar wordt, ja. dat, is, uh, dat is de hele wijde macht op berust. Dus het is echt... Uh, het geweld. Hè? Dus dat is een van de constanten van deze geschiedenis... die dan dus zegt vanaf 1600 tot, ja, tot nu eigenlijk, als je wilt. Uh, dat is het geweld. En niet alleen dat ze de, het middel hebben om het geweld uh, te gebruiken... maar ook door het christendom hebben ze ook de, de, de, de ideologie om het geweld te gebruiken. Ze beschouwen zichzelf dus vanaf het begin oneindig superieur aan alle anderen. Want zij zijn christenen en zij zijn door God voorbestemd... om dit allemaal te doen. Dus het moorden van niet-christenen, dat kan onbeperkt doorgaan. Ja, beginnen en, en doorgaan, ja, sorry. Ja, maar nu wek je ja, sorry hoor, maar nu, nu, nu wek je de indruk dat Nederland één ding gedaan heeft over zee... namelijk met kanonnen uh, een schip vulladen, la, vervolgens gaan schieten en gaan moorden en verder niks. Zo simpel is het toch niet? Zo simpel is het niet. Maar wat wel heel belangrijk is... en dat is dus ook een stelling in dit boek en wat er ook bewezen wordt... dat wat er altijd gezegd wordt van uh, de schaduwkanten... Hè, dus de, de, de zwarte bladzijde. Uh, dat horen we altijd maar weer opnieuw, van uh, ja, er waren ook zwarte bladzijden. Dat is dus ook een totale misvatting volgens mij. Want de zwarte bladzijden en de, de schaduwkanten, dat was de kern van waar het om ging. Jij zou zeggen, er waren ook, er waren ook, er waren ook een witte bladzijden. Ja. Dat, is, dat is dus mijn antwoord aan jou. Ja. He, want er is ook wel het een en ander goed gedaan. Maar dat was bijzaak. Ja, want, want dat is, als je jouw boek leest, dan is dat eigenlijk wat je tegenkomt. Want nat natuurlijk, we weten wel wat, wat Koen allemaal uitgevreten heeft mm -hmm. daar allemaal. En uh, dat er excessen zijn geweest, uh, noem maar op. Maar jij haalt ook allerlei andere verhalen, zoals we die kennen, uh, uh, Zeg maar van hun voetstok. Uh, de scheepsjongens van Bontekoe, bijvoorbeeld. Uh, waar ja, hij, dat generaties dat ook, uh, mee opgegroeid zijn. En in jouw boek is die Bontekoe een misdadiger van de Eerste Orde. Is die ook. Ik bedoel, ja. het valt niet te ontkennen. Dat, uh, uh, dat is dus ook uh, een paar hoofdpunten eruit licht... Hoor, uit die grote geschiedenis. Dingen die dus onder de tafel geschoven zijn. Dat is de slavernij. Wij, wij hebben dus nu gelukkig... Uh, wordt de slavernij, de Atlantische slavernij... zoals dan wel gezegd wordt. Hè, dus de slavernij tussen Afrika en, uh, en Amerika. Dat is dan nu geleidelijk aan wat algemener bekend... Maar een hele grote vorm van slavernij, of een zeer omvangrijke vorm van slavernij... dat was in Azië. Ver voordat dus de Nederlanders de eerste slaven vanuit Afrika naar, eh, naar Brazilië brachten... En, en, en, en die kanten uit, had Koen, dan krijgen we Koen weer... maar Koen haalde dus al duizenden slaven uit India en uit China en uit andere plaatsen. Dus ja, en die gingen de Nederlanders daar zelf, die kochten ze niet zoals in Afrika, maar die gingen ze gewoon vangen? Ze deden, het allebei. Ze ja. deden het allebei. Dus Bontekoe, jij zegt nu Bontekoe. Ja. Uh, uh, dus op een gegeven moment moet er misschien niet te lang bij alleen die, die, die 17e eeuw blijven, maar op een gegeven moment is de, zijn dus de bandeneilanden eilanden uh, waar uh, als enige plaats ter wereld uh, noodmuskaatnood groeide. En waar kruidnagel uh, groeide. Uh, dat wisten ze ook. Ik bedoel, het is allemaal zeer wel overwogen gedaan. Mm -hmm. uh, heren 17, die zeggen dus ook: de bandeneilanden zijn het doel waarnaar wij schieten. Uh, en dat, uh, dat uh, uh, hebben ze dan op een gegeven moment voor elkaar gekregen. doordat Koen die eilanden uh, uitgemoord heeft. Maar toen hadden ze geen personeel meer. Dus toen hadden ze geen mensen die daar het onkruid moesten schoffelen en uh, de oogst moesten binnenhalen. En toen heeft uh, uh, Koen dus aan onder andere Bontekoe de opdracht gegeven: uh, ga naar China. En China hadden ze toen nog een heel beperkt beeld van. Uh, en probeer handel uh, te starten met China. Vreemd genoeg, door daar de mensen schrik aan te gaan jagen, dat uh, gaan de eigenlijk plunderen zoveel mogelijk. En dan zullen ze wel zeggen, zullen we handelspartners worden? Nou ja, dat lukte natuurlijk voor geen meter, omdat China veel hoog ontwikkeld was. Zij koen, als het niet lukt, breng dan schepen vol Chinezen mee. En dat heeft Bontekoe dus gedaan. Die is daarheen gegaan. Niet alleen Bontekoe, maar laten we ons daar even dan tot beperken. Uh, en. Uh, en die hebben dus uh, honderden duizenden Chinezen daar opgepakt. Gewoon aan de kust, kleine vissersdorpjes. En uh, nou, dan begonnen ze te schieten, toch maar weer te schieten. En uh, werden die mensen meegenomen. En dat werd de nieuwe bevolking van de Bande-eilanden. Dat werd de nieuwe bevolking van de Bande-eilanden. Ja. ja. En, en, en hoe lang ging dat door, deze vorm van slavernij? Of Nelleke, ja. Ja, ik wou, ik ja, ja. vraag in hoeverre week het gedrag van Nederland en van de VOC af van uh, bijvoorbeeld de East India Company en van andere mogendheden? Nou, aanvankelijk, uh, aanvankelijk week dat behoorlijk af. Dat was dus veel, uh, veel gewelddadiger. En... Uh, uh, ik, dat, dat is iets wat ik natuurlijk heel vaak ook... Uh, of heel vaak, maar redelijk vaak uh, krijg te horen van... ja, maar de Arabieren waren ook niet zulke lievertjes. En uh, de Fransen konden er ook wat van. En uh, weet je? Hè, dus, uh, en dan zeg ik van ja, maar goed, ik ben een Nederlander. Ik ben een Nederlander en uh, ik beperk me tot de Nederlandse geschiedenis... als alle akelige dingen die de anderen gedaan hebben, dat laat ik dan maar over aan een ja, precies, iemand maar anders. Maar we stonden dus niet alleen in deze. Het was een, een, een patroon van christelijke naties ten opzichte van anderen. Ja, zeker. Zeggen. Dat begon natuurlijk met de Spanjaarden en nee. de, de afsteken. Ja. Maar er staat in het boek ook, uh, dat is ook iets... dat wordt ook wel geregeld verweten, dat zegt van... ja, maar je legt zo de nadruk op al dat kwaaien wat gedaan is. Er staat een mooi citaat van Snoek Hergonje... He, dus dat was aan het begin van de 20e eeuw ja, een grote kenner van de koloniale geschiedenis. En de islam. En van ja. de islam. Hij heeft dus lang daar gewoond. en uh, De eerste Europeaan die een boek geschreven heeft... over Mekka en over de Hajj, uh, Een man die van alles wist. Ook een man met een hele dubbele geschiedenis. Die daar dus getrouwd is, uh, kinderen heeft gekregen. <kuggen> toen net als zoveel Nederlanders terug is gegaan naar Europa... alle contact met zijn kinderen en zijn vorige vrouwen heeft afgebroken. Maar Snoek, die zegt dus een mooi citaat... want die kreeg datzelfde verwijt al te horen. Van, uh, ja al die nadruk op de kwaaie kanten. En die zegt dan, van ik ken dat natuurlijk niet uit mijn hoofd... maar dat komt erop neer, er is al zo'n geweldige propagandamachine... die dus door het bedrijfsleven en door de universiteiten... en door de regering uh, wordt in stand gehouden... om de goede kanten van het kolonialisme te benadrukken en te beschrijven... dat uh, ik dan wel op mijn eentje, of met een paar anderen... nu weer eventjes sprekend namens Snoek... Uh, die andere kant uh, wel eens uh, wat nadruk mag geven. Ja... Ja, en voor de goede orde, die andere kant speelde zich niet alleen af in de Oost en in Afrika, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika. En even in vervolg op wat Nelleke vroeg, want toch even een verschil. Want jij beschrijft hoe bijvoorbeeld Van der Kieft, die in Amerika het daarvoor het zeggehaald, huis heeft gehouden onder de Indianen, zo erg huis heeft gehouden dat hij daar... Dat ze dat destijds al te ver vonden gaan, ook in Nederland. Hè? Ja, maar hij, dat was altijd ja. hetzelfde, wat was met ja. Koen ook zo. Ja. Dus dat is wat ze hier ook doen. Hè? Dus dat, ze laten het toe, doe het. En dan ja. zijn er dus mensen die zeggen van... Hé, uh, oh. uh, hey, dat gaat te ver. En als het dan één keer gebeurd is... dan zeggen ze, ja, jammer, dat hadden we eigenlijk niet moeten doen. Ja. Maar ja, het is nu één keer gebeurd... Ja. En, uh, ja. Maar geen zelfreinigend vermogen? Absoluut niet. niet werkelijk? Nee, niet echt. Ja. Ik bedoel, uh... ja, maar, maar Engels en Spanjaarden sprongen toch... He? Neem Columbus zelf al. Uh, ja. Jij refereert er je boek ook aan. Die sprong toch ook niet zachtzinnig om met de Indianen? Nee, nee. Dus, niet. dus in die zin was het toch inderdaad, zoals Nelleke zegt... ook een Europees verschijnsel... Ja, dat was het ook. Ik, bedoel, ik heb voor dit boek ja. een ander boek geschreven. Dat heet Roofgoed. Dat, ja, dat gaat dus over de andere Europeanen tot, tot, uh, tot de Armada. Uh, maar nee, dat is, dat, dat is zeker waar. Maar dan kom ik weer met datzelfde ding. Ik ben een Nederlander. Je bent een Nederlander, ja. En ik vertel wat de Nederlanders is. Ja. En, wat, en wat, ik, wat, wat, dus, wat dus ook wel goed is om nog eens een keer te zeggen: dit is allemaal, wij zijn dus nu in een geschiedenisprogramma, maar het is niet voorbij, het gaat nog steeds door. He, er staat nu bijvoorbeeld in Rotterdam. Wij, wij, wij schieten toch niet meer met kanonnen in de West? Ja, of vergis ik niet? Me? in de West, maar ja, ja. wel op andere plaatsen. Ja, vertel dan. Nou, wat ik wilde zeggen, dat is van: er is nu in Rotterdam in het Maritiem Museum bijvoorbeeld een voorbeeld. Mm -hmm. Daar is nu uh, die tentoonstelling uh, uh, Yin en Jan. Het gaat over de relatie tussen Nederland en, de, en China. Uh, en tijdje uh, geleden was ik daar ook hield ik een praatje voor een van de gezelschap. En toen kregen we ook een rondleiding door de mevrouw die die tentoonstelling gemaakt heeft. Daar heeft dan een groot gezelschap, heeft daar jaren aan gewerkt. Het is ook een mooie tentoonstelling. Maar weer zeer beperkt. Ik zei tegen die mevrouw, uh, is er ook iets te zien over de opiumhandel hier? Uh, opium? Nederlanders hebben toch nooit iets met opiumhandel te maken gehad. <laughs> ja. En dat is dan toevallig een onderwerp waar mijn interesse met de koloniale geschiedenis is begonnen, al 25 jaar geleden. En daar is dus een enorme handel geweest. Ja, geweest. Want je, ging, je begon je betoog met te zeggen, we doen het nou, nog steeds. Nee, uh, ik bedoel die... die maar ik, ik geef bedoel, dan die één voorbeeldje van. Nee, die, die, die, propaganda, o, die propaganda, die o, gaat nog de steeds door. Ja. Dat is bijvoorbeeld ook iets, dat, dat, heb ik, dat is dan een van de weinige dingen... die ik heb meegebracht om het te absorberen. Maar dat is die gruwelijke... Uh, afhemisme die allemaal worden gebruikt. Er is dus in Leiden, dat bestaat al jaren... Daar heb je dus het Europees hoe heet het precies, Centrum voor de Geschiedenis van de Europese Expansie. Ja. Dat is dus zo'n afschuwelijk uh, ja, eufemisme. De... Dat, uh, dat je je afvraagt, hoe kan dat in 2012... dat Daar, dat, daar zitten dus miljoenen uh, uh, euro's worden er gestoken... om dat idee van de Europese Expansie. He, dus dat is echt iets uit het verleden van de Europeanen... die uh, gingen daar wel heen, maar het was, eerst was het door God beschikt. Toen kreeg je het evolutionisme, van ja, de natuur had het zo beschikt dat de Europeanen, uh, ja, die stonden dus aan de top van de piramide van de ontwikkeling. Dus het kon niet anders... En, maar vind je nou dat het instituten niet moeten zijn, of vind je dat ze een andere naam moeten kiezen? Nou, ze moeten, niet alleen, ze moeten sowieso een andere naam kiezen. Maar ze moeten ook een heel andere kijk op de geschiedenis uh, vertellen. Want, uh, ja, nou heb ik hier ook uit. Dan hebben ze een jubileumbundel uitgebracht. En dan wordt er, komt Koen daar ook weer even in voor. En dan wordt er dus nu gezegd: van. Het is waar, citeer ik. Het is waar dat Jan Pieterszoon Koen een paar Bandanezen liet vermoorden. Welk jaartal is dit geschreven? <laughs> dit is geschreven in 1985 okay, of 1987. Gaat door. Dus betrekkelijk recent. Het is waar dat Jan Pieter van Koen... een paar Bandanezen liet vermoorden... en scheepsladingen liet deporteren. Maar deze episode... wanneer vergeleken met de Aziatische rampen... daarvoor en daarna... schijnt nauwelijks meer opmerkelijk... Dan een paar moorden per jaar in een metropool als Londen of Parijs. Met andere woorden, niet iets om lang bij stil te staan. En dat is Leiden 1987. Ja, ja. dat ja. is het Europese centrum. Ze hebben de... ook wel andere dingen gepubliceerd, geloof ik. Maar dit is wel vrij ernstig. Ja. Nee, maar de andere dingen die zijn ook allemaal verschrikkelijk. Ik oh, wil... nou niet allemaal natuurlijk. <laughs> niet allemaal. Maar ik weet het goed vanavond. Nee, maar wel over de slavernij. Ik bedoel, wat het dus over de slavernij... Dat, we hebben dus nu te danken dat we iets meer weten over de slavernij... door al die dappere Surinaamse vrouwen die uh, maar door zijn blijven gaan om daar op te blijven hameren. En als, als er dus geen uh, nazaten van de slaven hier waren geweest... als we dus hadden moeten wachten op de, Europese historici, de Nederlandse historici... dan was het nooit tevoorschijn gekomen. Ja, daar hadden we nog geen monument gehad. Maar, hadden wij, we ja, maar... Nederlanders erger, <coughs> erger dan de Engelsen in de Westen... Nepal in zijn Middle ja. Passage schrijft bijvoorbeeld... dat uh, de slaven werden steeds gezegd... Uh, joh, als je je niet gedraagt, dan verkopen we je aan een Hollander. Nou, de Hollanden nou, stonden is ze gedijst, ja. Oh, we zijn aan het eind. We zijn aan het eind. Ja. Maar het is een mooi eind, hè? Voorkomen ja. we je aan de ja. als dreiging. Ja, ja. precies. En er, er is toch weer een, een monumentje uh, tegen de slavernij bij. Uh, geschreven door Ewald van Vught. Het heet Nieuw Zwart Boek van Nederland Overzee. En het is uitgegeven bij Aspect. Wij maken nu even plaats voor het Nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met de Zeeuwse band Champagne Charlie. Die komen we zingen en vertellen over de Amerikaanse hobo's. Tot zo, tot na het Nieuws van 11 uur.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 Als hij tenminste de tijd heeft. Het kan zijn dat ik schaatsen kan kijken. Er is ook nog een hele grote kans dat ik naar een boot in Hinden lopen ga... om daar een eindje te gaan varen op het IJsmeer. Dat schaatsen, dat krijgt u ook in de perstribune. Flitsen van het EK Allround in Budapest. Verder Cassie kijken. De Sportweek volgens Evertanapel Tanapel en Eddie Poelman. Goeie middag, hè? En we gaan Chinees halen met voetbaltrainer Ariaan. Sambal, boy. Zometeen, kwart over twaalf. U had besteld. De perstribune. Lekker. Radio 1, het nieuws van alle kanten.